9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Egypte zijn er vandaag opnieuw doden gevallen. 38 aanhangers van de moslimbroederschap kwamen om bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis. De Egyptische interimregering maakte eerder bekend dat er gisteren 79 doden zijn gevallen... bij de confrontaties tussen het leger en de aanhangers van de afgezette president Morsi. De afgelopen dagen zijn er bijna 900 doden gevallen. Legerleider Sisi heeft de moslimbroederschap opgeroepen het protest op te geven en weer deel te nemen aan het democratisch proces. De interimregering heeft vandaag lang beraad gehad over de situatie in het land. Volgens ingewijden zou er ook zijn gesproken over een verbod van de moslimbroederschap. Daarover is niets bekend gemaakt. De afgelopen dagen zijn duizenden Syrische vluchtelingen de grens met Irak overgestoken. Dat meldt de VN. Zaterdag vluchten 10.000 mensen naar Iraks Koerdistan en in vier dagen tijd zijn in totaal 20.000 Syriërs naar Irak gevlucht. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie is het een van de grootste uitochten uit Syrië... sinds het begin van de opstand. De hulporganisaties hebben geen idee waarom er plotseling zoveel mensen... uit het zuiden van Syrië naar Irak vluchten. In het gebied zijn maar een paar kampen voor de eerste opvang... en daar is een groot gebrek aan water, voedsel en andere basale voorzieningen. In het oosten van Rusland zijn zo'n 17.000 mensen geëvacueerd... na zware overstromingen. Het water van de rivier de Amoer staat ruim 6,5 meter hoger dan normaal. Dat pijl werd voor het laatst bereikt in de 19e eeuw. Mogelijk moeten nog eens 100.000 mensen worden geëvacueerd. De toestand is het ergst bij Gabarovsk, een stad van bijna 600.000 inwoners. De overstromingen worden veroorzaakt door de bouw van stuwdammen in China. Door deze dammen verplaatst de rivier zich steeds verder naar het noorden... en worden steeds vaker Russische steden door overstromingen getroffen. Het weer. Vannacht mogelijk een paar misbanken. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen wisselvallig en een graad of 19. Vanaf dinsdag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal.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 Winfried Bajens. Broeders in de nostalgie. Met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar zitten hier drie radiomakers naast me... die een schijnbaar onbedwingbaar verlangen hebben om achterom te kijken. In deze aflevering van Holland Doc Radio zit er nog muziek... in een van de oudste ambachten van dit land, die van de smid. En de aandacht in geschiedenis van de Nederlandse protestzong. De NTR Radioprijs 2013. Een foto van het hek van het binnenhof... Ja, het hek hebben wij ook hier vervaardigd. Momenteel hebben wij de minister-presidenten achter ons hek zitten. Als iedereen muziek zou maken, dan zou er geen oorlog zijn. Ik denk dat daar toch de reden zit waarom het juist jonge mensen zijn die protestmuziek maken. Jij gaat straks een, even een lepeltje in elkaar timmeren. Ik mag zelf smeden. Jij mag zelf smeden. <lacht> Zie je dit, dit protestlied als een artistieke uiting of als een politieke uiting? Nee, in de eerste plaats als een artistieke. Laat die weken pacifisten kliek maar praten meneer de president, slaap zacht. Dat is wat uh, komende gaat. Uh, het komende uur, ook vandaag weer een speciale uitzending van Holland Doc Radio, namelijk de NTR Rijkt dit jaar voor de 22ste keer de NTR Radioprijs uit. En dat is dé prijs voor aanstormende radiomakers onder de 28 jaar. Dat is al sinds lange tijd dus en we werken de komende twee weken nog toe naar de finale. En iedere zondagavond geven we hier het podium aan twee van de tien genomineerde programma's. Mijn naam is Winfried Bijns en hier in de studio zitten ook nog Rick Kraus en Menne Dorland van de Christelijk Hogeschool Ede. Goedenavond. Hier. Goedenavond. Goedenavond. En Guus Beenakker van de Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, ook welkom. Goedenavond. Um, je hoorde net al even een collage van wat jullie gemaakt hebben: alles dwars door elkaar heen. En toch mooi om te zien dat bij jullie, gelijk bij het horen van je eigen bijdrage, daaraan een soort glimlach uh, ja, tevoorschijn komt. Trots ja, heel trots. Wat, wat, wat jullie zeg maar in een paar dagen hebben gemonteerd... Ja, daar deden wij een paar, uh, paar weken over. Ja, ja, ja, ja dat dus is nog een uh, voorschot hè, van 44 seconden. We gaan straks natuurlijk naar de volledige bijdrage luisteren. Uh, zometeen Rick en Menne de mannen van Protest in de Polder... over protestsongs dus. Zit iedereen thuis klaar? Heb je de fanbase klaargezet? Absoluut. Ja, is dat ja. zo? Vader en moeder, alle twee. Ja, iedereen zit te luisteren. Heel ja. Goed. Um, jullie hebben de bijdrage ook van elkaar beluisterd. De concurrentie ingeschat, vermoed ik toch zo. He? Want het is uiteindelijk ook een competitie. Um, vorige week waren de twee dames die er zaten poeslief voor elkaar. Um, kijk hoe dat nu zit. Guus, jij maakte je programma over de Smit helemaal in je eentje. Ja. Je kon collega's daar aan de andere kant van de tafel op. Die deden het met z'n tweeën. Dat mag natuurlijk. Maar goed, één tegen twee. Dus jij mag even beginnen met de eerste tik uitdelen aan die twee heren daar. Wat vond je van hun bij? Meedragen. Nou, wat ik vooral uh, interessant eraan vond, is uh, de vraag van, is protestmuziek heeft dat nou een, is dat nou echt voor alleen voor het protest, of heeft dat ook, uh, slaat het aan, en heeft het ook een commercieel belang, eigenlijk? Dat was, ja, het, het, om het met dat oor te luisteren, dat vond ik uh, interessant. Oké, kijk eens, mild oordeel. Wat vonden ja. jullie van de Smit, jongens? Ik vond het erg leuk uh, om naar te luisteren. Uh, het participeren vond ik heel leuk, dat hij echt uh, zelf ook uh, wat is gaan maken. En, mm -hmm. uh, ja, veel er zijn. ja, ik vind vooral het vooral uh, onderwerp, uh, het onderwerpskeuze ja, leuk. Ja, hoe, ja, hoe, hoe, hoe, hoe kom je erop? Nou, ik, uh, ik liep eigenlijk een tijdje al rond met het idee om een serie te maken over beroepen. En met name hoe beroepen, oude beroepen veranderd zijn. En um, dit was voor een, een opdracht voor mijn opleiding journalistiek uh, voor een vak. En eigenlijk dacht ik van laat ik eens proberen. En Smit vind ik nou een van de meest uh, typische voorbeelden van oude beroepen die um, uh, ja, in ieder geval veranderd zijn. En uh, misschien wel niet meer nodig, dacht ik aan het begin. Dan gaan we straks kijken of dat ook zo is en of jouw mening daarover veranderd is en wat het antwoord op die vraag is. We gaan eerst luisteren naar uh, de eerste Hollandse inzending overigens, want het zijn uh, inzendingen vanuit Vlaanderen en Nederland hè, die meedoen voor de NTR Radioprijs. Vandaag dus twee Hollandse en we beginnen met de protest in de polder. Kent Nederland protestmuziek of had je die alleen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië? Waar liggen de Nederlandse roots van maatschappijkritische muziek, zo noemen ze dat dan? Maakte muziek hun songs uit uh, idealisme? Deden ze dat op die manier of viel er goed aan te verdienen? Luistert u naar de genomineerde bijdrage voor de NTR Radioprijs 2013. Die zijn, is dus gemaakt door Rick Kraus en Mennendoorland van de Christelijke Hogeschool.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 worden niet teruggefloten, of niet neergeschoten. Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa een grotere kar rijdt dan de mijne? Wat zullen we drinken zeven dagen lang? Wat zullen we drinken? Wat een dorst! Wat zullen we drinken zeven dagen lang? Wat zullen we drinken? Politiek, politiek, politiek. Kijk hier dus, zeg niets. Dit verstaan we onder protestmuziek. Een bijzonder genre dat wordt gekenmerkt door zijn maatschappijkritische lading. Maar waar komt deze muziek eigenlijk vandaan? Waarom maken we protestmuziek en wat is het effect ervan? Om deze vragen te beantwoorden spreken we met deskundigen en vertolkers van protestmuziek. Jan van der Plas, neerlandicus en popjournalist. Protestsongs zijn denk ik al zo, zo, zo oud als het, het liedjes zingen uh, zelf. In de middeleeuwen werden er ook al protestzongs geschreven. Sterker nog, veel van de kinderliedjes die wij nu kennen... Uh, die uh, zijn ooit hun, hun melodie... Is ooit in eerste instantie gebruikt voor een politiek liedje. Dat is later zijn eigen leven geleid. Um, de opkomst van het cabaret. Halverwege de 19e eeuw. Ook dat zijn liedjes met een, een politiek en een sociale lading. Uh, uh, Louis David. Uh, uh, veel van de bekende zangers voor de oorlog zongen ook protestliedjes. Of in ieder geval liedjes over de sociale misstanden. Uh, die er op dat moment aan de gang waren. Dus Het is een vorm die al heel oud is en die eigenlijk van alle tijden is. En uh, na de oorlog uh, heb je zeg maar tien jaar lang de wederopbouw gehad... en uh, was er weinig protest. Maar zodra jongeren zich weer een beetje konden gaan manifesteren... en wat vrije tijd hadden en uh, de mogelijkheid om zich te uiten... kwam dat ook weer naar boven. En eerst met het Franse chanson... Als je kijkt naar Jaap Fischer bijvoorbeeld, de, de, de eerste die we van de, zien als, als, als de moderne protestzangers. Ja, die, zijn vorm uh, haalt hij uit het Franse chanson. En uh, da, toen was er nog geen Dylan, toen was er nog geen... Uh, zelfs Piet Seeger was denk ik in Nederland nog niet zo bekend. Dus uh, hij uh, kwam veel meer voor uit, uit, die, uit die Franse cultuur. En uh, ja, Boudewijn de Groot is natuurlijk al echt een popjongen, en geïnspireerd in Dylan. Kom mensen en luister en hou nu je bek. Het water dat komt jullie al tot je nek. En geef toe dat je nat bent doorweek tot je hemd. Probeer het maar niet te vermijden. En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt. Want er komen andere tijden. Halverwege de jaren zestig waren protestliedjes dat... dat... Dat was echt een, een ding. Dat was in de mode op dat moment. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er vanuit de platenmaatschappij... en uh, vanuit de media wel een soort uh, druk was... om, om juist de protestliedjes in het repertoire van Boudewijn de Groot... van Jaap Fischer, van Arma om die, die juist naar voren te halen. Uh, terwijl Boudewijn de Groot en Lennart Nijg bijvoorbeeld... Uh, die, die zagen zichzelf echt als songschrijvers, als chansonniers. En... Uh, die hadden veel meer artistieke pretenties dan, dan, dan, uh, dan protestpretenties. Alleen ze hadden een aantal liedjes waarin ze wel iets zeiden uh, uh, over de samenleving. Weliswaar schreef Lennart de tekst en dan wij de muziek... maar ze hadden het er volgens mij onderling wel over hoe, wat daarin stond... en uh, waar ze het over zouden gaan hebben. Dat was niet... Uh, uh, we was zeker niet de trekpop van Lennart Nijgel of omgekeerd. Meneer de president, welterusten...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 Laat die weken, pacifisten, maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Zie je dit, dit uh, protestlied als een artistieke uiting of als een politieke uiting? Nee, in de eerste plaats als een artistieke. En in en hoeverre uit, uh, als een politieke? Um, dat we het niet eens zijn met, met wat uh, Johnson uitspookt daar. Ja, He, dus zijn, zijn uh, visie op... Het brengen van vrede. Het, het verkrijgen van vrede. Je zegt Johnson, maar ben je werkelijk van mening dat de Amerikaanse politiek... afhangt van het doen en laten van één man, in Kansu Johnson? Um, of het ervan afhangt? Ja, hij is gebonden in doen en laten aan zijn congres. Um, ja, als... als uh... Ja, inderdaad. Vind je... het, het, het kan... Het, het zou misschien uh, eerlijker zijn geweest om het... Uh via Johnson tegen de Senaat te doen. Of via de Senaat tegen Johnson. Ja. Ja. Maar uh, nou, ik zie er dus niet zoveel bezwaar tegen. Om het, uh, ik zou het er niet van afkeuren. Ik keur het er dus niet voor af. Nee. Um... Daar, kom, ja, daar komt bij dat uh, het wat eenzijdig is, inderdaad. En de, die kritiek heb ik er dus wel op gekregen. Dat uh, de Vietcon evenveel uh, schuld heeft. En dat is dus inderdaad ook zo. Dus er zou dus eigenlijk een vervolg opgeschreven moeten worden. Dacht je dat de platenmaatschappijen geïnteresseerd waren in het verschijnselproctest? protest? Ja. Vooral omdat, omdat het publiek erin geïnteresseerd is. Dan, dan zijn de platenmaatschappijen er al meteen ook in geïnteresseerd. Dacht je dat die er misschien ideologisch ook nog in nee. was? Nee. De platenmaatschappijen denken uitsluitend zakelijk. Puur commercieel. Ja. En uh, is voor jou de commerciële kant van de dat zaak ik... van enig belang? Um... Ja, wel van enig. Ja, in hoeverre. Uh, nou, ik, het, is, het is mijn verdienste. Als je, als je terugkijkt naar uh, de eerste LP van Boudewijn de Groot... de eerste vier, vijf liedjes daarop waren de protestliedjes... en dan de rest was, in de ogen van de platenmaatschappij, was dat de vulling. Uh, maar dat waren, als je nu terugkijkt, waren dat de, de, de liedjes die het meest artistiek de moeite waard waren... en ook liedjes die... Uh, zeg maar, de, de generaties overleefd hebben het Wel, um, Zijn vertaling van er komen andere tijden, de times they are changing... vinden wij nu heel tijdgebonden en heel saai. En zij zelf misschien toen ook al. Bijzonder hoogleraar in de popmuziek, Tom Terbocht... legt uit hoe protestmuziek ontstaat vanuit de jeugdcultuur. Ik denk dat in Nederland protestsongs ook niet zo heel populair geweest zijn of nog zijn... En dat heeft misschien inderdaad wel te maken met het feit... dat wij toch in een beschaafd land leven met, met weinig hele harde tegenstellingen. Boudewijn de Groot was in de jaren 60 wel een heel populaire zanger. Maar hij valt dan toch ook echt in die hele jeugdbeweging van die tijd... waarin jonge mensen zich op allerlei manieren verzetten... tegen de cultuur van hun ouders. En dat zag je niet alleen bij Boudewijn de Groot, maar ook, ook de Golden Earring of Vali Tax en de Outsiders hadden allemaal lang haar en die, die leken een soort levensstijl voor te staan... die anders was dan die van hun ouders. Die jonge mensen hebben één hele leuke eigenschap. Die zijn net volwassen aan het worden. En die hebben, zijn nog niet helemaal ingevoegd in de maatschappij. Die werken vaak nog niet. Die, die zijn nog scholier of die zijn student. En die hebben zeker een distantie ten opzichte van de maatschappij. En ze kunnen inmiddels wel heel goed denken. Nou, dat is eigenlijk een hele mooie leeftijd om eens na te gaan denken. Sowieso, wat is de verhouding tot mijn ouders? Maar als je dat wat breder trekt, wat is eigenlijk de verhouding tot de cultuur die mijn ouders hebben overgelaten? Nou, precies op dat punt kunnen een aantal jonge mensen wel eens gaan denken: van, Nou, dat moet anders. En ik denk dat daar toch de reden zit waarom het juist jonge mensen zijn die protestmuziek maken. Nou, als je dat wat doordenkt, stel je nou voor dat Johnny Rotten van de, van de Sex Pistols, dat hij nog steeds zo boos zou zijn als, als in 1977. Dat heeft natuurlijk iets heel geks. En kortom. Echt boos zijn, echt kwaad zijn, kun je een aantal jaren doen. En daarna krijgt het iets theatraals en iets poetsierlijks. Dus dat moet je niet meer doen. Een muziekstroming die bol staat van protest is punk. Voormalig punker en VPRO-dj Fons Delle... over de oorsprong en de ontwikkeling van deze subcultuur. Punk is voor een deel natuurlijk niet alleen kritiek op de maatschappij... maar is geboren uit onvrede met nog veel meer dingen. Het is eigenlijk een soort houding van jonge mensen. In eerste instantie jonge mensen in Amerika, iets later in Engeland. Die iets hadden van... nou, wij kunnen ons absoluut niet vinden in wat er momenteel in de muziek gebeurt. Het is, het is vastgelopen. Uh, het, uh, het zijn... Uh, megalomane dinosauriërs uh, die de popmuziek bepalen... Hè? Pink Floyd, uh, The Eagles, noem maar op, grote concerten, de Rolling Stones... dat waaide over naar Engeland. En eigenlijk in Engeland, daar, uh, kreeg, het de, de la daar kreeg de punkhouding... Uh, de, de punk die uit Amerika was uh, uh, binnengedruppeld... die kreeg in Engeland een soort uh, maatschappelijke uh, uh, lading mee want Engeland, hele hoge werkloosheid, halverwege de jaren uh, 70, um, uh, opstand tegen uh, Maggie Thatcher, die daar hè, de Iron Lady, die daar uh, een uh, bijna fascistische bewind uh, voerde, uh, hele hoge werkloosheid, dat zei ik al, vooral onder jongeren, maar ook onder, uh, door de mijnsluitingen onder mijnwerkers. Dus daar was een ideale voedingsbodem uh, voor protestmuziek, omdat het gewoon een, een hele nare uh, omgeving was om op te groeien, Engeland, in die jaren. En daar werd over gezongen door, door tientallen bands. Ik ben Paul Hyenius en mijn alter ego is Paul Tornado. Uh, Paul Tornado is ontstaan in 1977... en Paul Hyenius is ontstaan in 1951 in Amsterdam... verhuisd in 1956 naar Venlo of Alplezes... en in 1970 verhuist hij naar Enschede. Welbekend. <tied> Zuinig mondje gaat met kwak, kwak, kwak, kwak. Roze mondje gaat met kwak, kwak, kwak, kwak. Bruin mondje gaat met kwak, kwak, kwak, kwak. Vannacht kan ze 1977 uh, is er punk, uh, dat is in ieder geval in Amer uh, Engeland, is het aanwezig. Sexpistols en het nummer is God Save the Queen. In Nederland is het nog helemaal niets. En de jongens die op een gegeven moment Duizend Idioten Records oprichten. Die willen heel graag hebben dat er aandacht wordt besteed aan hun platenmaatschappij. Er wordt een concept bedacht en de figuren die daarover uh, gaan. komen allemaal van de Kunstacademie in Enschede. En het concept is we moeten actueel zijn, we moeten politiek zijn. en wij moeten bikkelharde muziek hebben. Dus dat houdt in dat wij uh, kiezen voor punk, wij kiezen voor van acht. En wij kiezen hem als slachtoffer omdat hij op dat moment heeft besloten... dat er slechts 49 stoelen in een pornobioscoop mogen zijn. Want porno schijnt enorm slecht voor de hersens te zijn. En hij zal dat wel beslissen. Ja, dat nummer schijnt er zodanig in te rammen en bij de tijd te zijn... dat eh, aan, aan, aan de tornado... Eh, ja, werkgroep eigenlijk wordt gevraagd over twee maanden... wilt u dan optreden in Paradiso? En het, het leuke is dat eigenlijk niemand in Nederland op dat moment... bijna van punk heeft gehoord en vooral niet zo Nederlandse punk. Punk blijft muziek van een subcultuur. En uh, die subcultuur was in Engeland vele malen groter dan in Nederland. Uh, ik denk dat dat er toch ook mee te maken had... dat de situatie in Nederland uh, minder deprimerend en zwartgallig was... dan die in Engeland. Er was hier natuurlijk ook wel grote werkeloosheid onder jongeren... en noem maar op, maar uh, je had hier tenminste nog een, een, een uitkering. En uh, je had niet uh, het zo ongelooflijk uh, felle... Nou, bijna een soort repressie van de overheid als uh, in Engeland uh, uh, was, weet je wel. Dus um, ik denk uh, dat het hier toch uh, gezelliger en beter hadden. En uh, dat jongeren zich meer uh, uh, vonden in uh, disco, die in die tijd ook uh, uh, behoorlijk populair was. Punk was hier echt een subcultuur. Met af en toe wel een, een, een echt protestlied, maar meer lol, denk ik. Ik bedoel, uh, bandjes als, hoe goed ik ze ook vind hoor... als uh, Ivy Green en uh, Panic en de uh, Speed Twins en uh, noem maar op... waren toch meer bands met een, uh, uh, met, een, met een mentaliteit van... we moeten vooral lol hebben en leuke muziek maken... dan we willen de wereld veranderen. En dat was natuurlijk in Engeland met name... of in het Verenigd Koninkrijk, was dat uh, veel meer aan de hand... Het komisch van het verhaal is dat groepen zoals N Doe maar, die eh, beginnen in 79 en 80 beginnen die pas een beetje op te komen. En in diezelfde tijd eh, treed ik een keer voor een poëziefestival op... Uh, en daar ontmoet ik de jongens van Doema en die zitten op dat moment nog helemaal met wie de wie, de, wie de, soort soort, soort uh, gedachten van uh, jongens laat me lekker blauw en laten maar gezellig blijven weet je dus op dat moment zeggen jongens we zijn jullie nou in godsnaam mee bezig dat is gewoon allemaal postdato dus achtergehaald en volgens mij is het vanaf dat moment goed gegaan met Doe maar. Maar ja, toen was meneer Tornado al lang gestopt... want die vond datgene wat hij moest doen, ja, dat uh, was eigenlijk gebeurd. Laat maar vallen, het komt er toch wel van het geefdier of je rent. Ik heb jou nooit gekend, veel weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. De Bom is bijvoorbeeld een van die nummers die... Uh waarvan men vindt dat het maatschappij kritisch is. Um, in ieder geval is het, is het mijn kritiek op, op uh, hoe de samenleving op dat moment... en nog steeds op dit moment in elkaar zit. Ik vind dat er veel te veel uh, belang wordt gehecht aan, aan bijzaken... en veel te weinig belang wordt gehecht aan de dingen waar het echt om gaat in het leven. Um, het, ik, het, ik heb het geschreven... Um, geloof ik, toen wij moesten optreden voor een manifestatie... ik, neem, ik, ik meen dat het de bandenbom-manifestatie in 1981 moet dat geweest zijn. En um, ik vond dat ik daar een uh, nummer voor moest schrijven. Dus ik heb het, het, uh, het kader van de bom heb ik, heb ik gebruikt... Om, om mijn idee over hoe we met elkaar omgaan... Te, te ventileren. Ik vind dat wij veel te weinig tijd hebben voor elkaar. Veel te weinig tijd hebben om, om elkaar uh, op wezenlijke vlakken te leren kennen. En uh, dat is eigenlijk wat ik met dat lied heb, heb willen zeggen. Jij moet nog huiswerk maken Voordat de bom valt Een diploma halen Voordat de bom valt E is MC kwadraat Voordat de bom valt Wie dag neemt, neemt zand bijzijde Voordat de boom Kun je maatschappij kritisch zijn met muziek? Kun je als muzikus een bepaalde visie overbrengen? Ik denk dat het uh, zin heeft om te protesteren tegen dingen waar je het niet mee eens bent in de maatschappij. Ik denk dat het heel belangrijk is. Um, ik denk dat je als band bijvoorbeeld een belangrijke functie hebt wat dat betreft. Uh, althans zou kunnen hebben. Er zijn er wordt naar je geluisterd. Dus je kunt, een, je kunt iets vertellen. Je kunt een mening uitdragen. En men luistert daarnaar. Dus dat, als je je daarvan bewust bent... dan kan je dus daar iets mee doen als je dat zou willen. Dat, uh, dat denk ik wel dat het belangrijk is. Uh, in mijn geval, of in ons geval... waren wij ons heel erg bewust van, van uh, het feit dat er mensen naar ons luisteren. Dus we, we, we waren wel degelijk heel erg bezig met wat gaan we zeggen... Uh, en hoe zeggen we het? Niet in het begin, toen ik Doema Pas had opgericht. zei ik gewoon alles wat er voor, me, voor mijn mond kwam. En, en we hadden toch geen publiek, dus uh, ik kon gewoon alles zeggen. Maar naarmate uh, je populairder wordt. neemt ook de verantwoordelijkheid toe, vind ik. Uh, wat betreft hoe je dingen zegt en wat je ook zegt. En je kunt op een aantal verschillende manieren. kun je je afzetten tegen de maatschappij, je kunt er tegenaan schoppen. Op een negatieve manier en, en dat wordt dan ook natuurlijk herkend en opgepakt. Maar je kunt ook uh, proberen om uh, dat op een andere manier te doen. Op een, op een wat uh, positivistische manier, uh, zal ik maar zeggen. Wat heeft 50 jaar protestmuziek in Nederland opgeleverd? Ernst Jans, Jan van der Plas, Fons Delle en Tom Terbocht. Het is niet een dominante stroming. In de muziek draait het toch vooral over thema's die te maken met liefde, romantiek, seks, lifestyle. Maar het is, het is altijd een interessante onderstroom geweest in de muziek. En die muziek is toch altijd, heeft altijd connecties gehad... met belangre, belangrijke maatschappelijke bewegingen. Voor de emancipatie van vrouwen, voor de emancipatie van mensen op de, op de werkvloer. En uh, het, het is ook altijd kritisch geweest over verhoudingen tussen etnische groepen. Dus in die zin is het is een interessant en belangrijk onderdeel van de muziekcultuur. Muziek kan de wereld niet veranderen. Mensen kunnen de wereld veranderen. Maar uh, uh, kunst, en daar reken ik uh, muziek onder... en dus ook uh, protestsongs... kunnen wel een bijdrage leveren in, uh, uh, uh, aan, aan denkprocessen... waarmee iets gewoon evolueert en verder komt en waar dat, wat, wat mensen helpt. En muziek is natuurlijk een, een heel vaak een, een bindend element. En uh, ja, mensen, uh, de saamhorigheid van mensen komt heel vaak uh, door muziek tot uiting. Dus in die zin kan protestmuziek uh, wel degelijk uh, een grote rol uh, uh, spelen... bij veranderingsprocessen. Maar het zal de wereld niet veranderen, nee. Met een protestliedje verander je de wereld niet. Alleen, het, het, het speelt wel een rol in een, uh, het grote orkest. Wat uh, in de samenleving iets, iets, iets verandert. En, uh, protestliedjes hebben een uh, verwoorden op dat moment een gevoel... wat al breder leeft en uh, wat uh, ja, door, daardoor versterkt wordt. En wat meer media-aandacht krijgt. En die media-aandacht... Uh, die is natuurlijk uiteindelijk bepalend in of iets daadwerkelijk in de samenleving iets verandert. Ik heb wel eens gedacht van als, als, als iedereen nou in de wereld, als iedereen muziek zou maken, dan zou er geen oorlog zijn. In dat opzicht, denk ik al dat muziek de wereld kan verbeteren. Iedereen die met muziek bezig is, voert geen oorlog. Dat denk ik ook dat alles wat er met muziek gezegd wordt, wat er met muziek overgebracht wordt, aan, aan, aan emoties, mensen herkennen, zich daarin, herkennen hun gevoel daarin, dat een snaar wordt geraakt. Het mooie van muziek is dat je negatieve dingen, dus, dus woede, angst, wanhoop, liefdesverdriet, dat je dat kunt omzetten in iets positiefs. Je kunt er een mooi nummer van maken: een nummer wat mensen raakt, dat, dat mensen raakt. Ten tijde van de Beatles, All You Need is Love, dat werd uh, wereldwijd uitgezonden. Dat was. Als de Beatles zingen, all you need is love... en iedereen gaat erin mee, dat is natuurlijk iets fantastisch. En, en zeker in deze tijd, waarin de, de media zo, de massamedia zo... bepalend zijn voor het hele wereldbeeld, alles wat er gebeurt. Alles, alle belangrijke ontwikkelingen die er in, in de wereld gebeuren... gebeuren nu door uh, middel van massamedia. En als je daar dus... Positieve berichten, positieve frequenties, zal ik maar zeggen. De wereld instuurt. Ja, natuurlijk wordt de wereld beter. Wij We zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laagste van straks. Want er komen andere tijden. Protest in de polder. Een documentaire van Rick Kraus en Mennen Dorland. Ja, ik kan het niet beter zeggen dan uh, de dikke Blomberg. Want die hoorden we, hè? dat was uh, Tom Blomberg. Die deed de voice-over voor de documentaire van Rick Kraus en Dorland. Zitten hier allebei in de studio. Uh, afkomstig van de Christelijke Hogeschool Ede, opleiding journalistiek. Jongens, gelijk maar even over die voice-over. Waarom hoorde ik jullie zelf niet vertellen over het verhaal? Nou ja, als je, als je luistert naar Tom Blomberg... Ja, dan weet je eigenlijk zelf wel waarom we dat niet uh, zelf zijn. Ja? Ja, Hele ja. mooie stem. Ja. Wij uh, ontmoeten hem uh, aan het begin toen wij... Bedacht wat voor onderwerpen we wilden gaan doen. Uh -huh. En toen hoorden we hem praten. En dachten we: hey, moeten we sowieso ook hebben als voice-over. Ja, het is een levende radiolegende. En uh, hij weet alles over muziek. En heeft jullie ook veel geholpen hè, bij, bij, bij het vinden van mensen voor deze documentaire. Uh, dat kiezen van het onderwerp. Want uh, er zat één fragmentje van een recente artiest in. Een Lange Frans, volgens mij helemaal in het begin. Dus het is allemaal wat ik in het begin van de uitzending zei. Uh, allemaal veel nostalgie. Terugkijken. Waarom niet protestmuziek in de huidige tijd? Nou ja, wanneer je praat over protestmuziek... dan hebben mensen al heel snel uh, Boudewijn de Groot allemaal... jaren 60, jaren 70 uh, singer-songwriter met de gitaar. Ja, en, en dat wilden we eigenlijk wel een beetje uh, erin houden. Een beetje dat dat nostalgische, een terugblik. Ik denk dat dat wel uh, ja, gelukt is ook. Ja, we zaten tijdens deze documentaire, want we hadden natuurlijk allemaal al geluisterd... een beetje door te kletsen. Toen riepen jullie zelf, ja, maar Pussy Riot bijvoorbeeld op dit moment... is gewoon een protestband. Is toch ook veel interessanter om het daar dan over te hebben? Want het leeft nog. Of, of, is, of overschat ik het dan? Uh, ja, het leeft nog wel. Het heeft ook voor, voor ons denk ik wat te maken met de voorliefde voor de muziek van die tijd. Mm -hmm. uh, Rick is groot fan van de Beatles. Maar ook, uh, het is daar een beetje begonnen in Nederland in de, de jaren 60, 70. En daar zijn we eigenlijk ook een beetje gebleven. Ja. Even, want uh, jullie proberen een conclusie uh, te trekken natuurlijk met zijn documentaire. Eigenlijk zat hij in dat ene fragment met Boudewijn de Groot. Die wordt gevraagd over zijn kritiek op de president Johnson in Amerika... Hij komt er helemaal niet uit. Hè? Hij, hij stond helemaal niet voor wat hij zong eigenlijk. Althans, als ik het zo hoorde. Was dat ook de bedoeling van het fragment? Ja, ja ik denk het wel. Want mensen vragen zich toch af... Uh, waarom uh, ja, maken mensen protestmuziek? Uh, doen ze het echt voor de knikkers of omdat ze uh, ja, ide ideologie of idealistisch... en uh, ja, Boudewijn de Goot die staat wel een beetje voor paal. Ja. Want ja, uh, Lennart Nijg schrijft uh, of heeft uh, zijn teksten geschreven... Ja, je merkt ook dat Boudewijn de Groot eigenlijk niet weet wat hij uh, moet zeggen. Nee. En dat maakt het wel een beetje confronterend. Dus en, en goed. Uh, uh, idealistische motieven of, of voor de knikkers? Wat is het antwoord dan? Volgens jou? Nou, ik denk beide. Maar uh, het, het is geen geheim dat Boudewijn de Groot en, en andere protestzangers van die tijd... Uh, ja, dat, dat ze wel makkelijk meeliften... Op, op het succes van de protest, uh, ja, een song. ja, heel slim inspelen. En dat zegt uh, Rick Kraus jonge jongen nog. Maar uh, goed, er zullen veel mensen op reageren. Dat kan ook gewoon. Dat kan natuurlijk via onze Facebookpagina. Want uh, er is ook nog een uh, NTR uh, radioprijs. En dan met name de publieksprijs. Er is een jury, dat zeg ik eerst even. Karel Kuil van de NTR, mediadirecteur, die uh, zit daarin. Vincent Bijlo, uh, auteur, cabaretier, presentator van Holland Dog Radio natuurlijk. Uh, Lucella Carasso, uh, presentator hier op Radio 1 van de NOS. Edwin Bries, goeroe in de wereld van de radiodocumentaires uit Brussel. En Anne Martens, een, een zeer aanstormend jonge radiomaker zit er ook in. Maar uh, ook belangrijk, die publieksprijs. Iedereen thuis kan meebepalen welke documentaire ook een prijs verdient. En dat doe je via de Facebookpagina van de NTR Radioprijs. Op dit moment staat Paps Platen van Nenneke Arnoud... die hier vorige week te horen was aan de leiding met 209 stemmen. Jongens, aan jullie toch nog even de... An Opdracht om campagne te gaan voeren, want het gaat nog niet helemaal goed, zo moet ik eerlijk zeggen. En toen bleef het ja, nou, we gaan ons best doen. Ja, ja, ja. Maar goed, reclame, uh, reclame. Reclame. we hebben nu de beste reclame gekregen... die we kunnen, kunnen bedenken. Ja, maar je moet op de online, jongens. Op Facebook, en et cetera, et cetera. Uh, de volgende bijdrage die is voor jou, uh, Guus. En die heeft 37 yes. stemmen op dit moment. Een protest in de polder die we net hoorden. 92. Dus er kan nog wat bij. Maar goed, wellicht verandert dat na deze uitzending. Er zijn nog wat weken te gaan. Uh, de Smit, het beroep van de Smit... roept bij sommige nostalgische gevoelens op. Het is een van de oudste ambachten die we hebben. En Guus Beenhakker die vroeg zich af... bestaat de Smit nog... En wat doet een moderne smid eigenlijk? Luister naar De Smit, een inzending van de Hogeschool Utrecht. School voor de journalistiek. Besteed uw vlijt ter rechtertijd. Het ijzeren gans doorgloeit met vuur, is nu werkzaam van natuur. Dat is de lijfspreuk van een van Nederlands oudste beroepen. De smid. Tot een jaar of zeventig geleden was dit beroep veel uitgevoerd in Nederland. In ieder dorp zaten er meerdere. Maar inmiddels is het een beroep dat vooral nostalgische gevoelens opwekt bij mensen. Een man met een kolenvuur, een blaasbalg, een aanbeeld en een hamer. Het beroep is bijna van de Nederlandse aardbonen verdwenen. Op een handjevol mensen na. En bij hen ga ik op zoek naar het geheim van dat smeden, naar de nieuwe smid. Bij hen ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag, blijft het beroep in leven? Ik ga op zoek naar een oud beroep in een moderne tijd. Ik ga op zoek naar de moderne ambachtsman. En zo ga ik op weg naar het Gelderse Vorden, een klein plaatsje vlakbij Zutphen. Een plaats waar vroeger, zo wordt herinnerd, zes smederijen zaten. Tegenwoordig zit er nog één. Eén van de weinige echte smederijen van het land. Eén van een man wiens vader smid was en wiens zoon inmiddels ook. Ik ga op onderzoek uit bij smederij Oldenhaven. En meteen al blijkt, in deze nieuwe tijd is smeden meer. Dan een hamer en een aanbeeld alleen. Ja, wij, wij kunnen echt alles op het gebied van uh, restauratie van uh, kroonluchters. En wij kunnen restauratie van gietijzeren dakgoten, gietijzeren onderdelen. We kunnen uh, kruisen restaureren. We kunnen maken lampen en restaureren lampen. We doen zeer veel op Paleis Loo. Daar we zijn we heel veel aan het werk met alle lampen. Uh, ja, we zitten in heel Nederland eigenlijk door. Hoe komt dat dat ze u overal voor vragen? Ja, hoe komt dat? Er zijn niet zoveel smeden en kwaliteit is toch wel heel belangrijk. Een stukje goed werk maken, dat, heeft, dat is toch de naam en de naam is heel belangrijk. En dat, dat goede werk, dat kan alleen bij een smid dat kan niet machinaal? Nou, machinaal, dat is heel moeilijk. We, we hadden bijvoorbeeld die kroonluchters in Amsterdam, Ach, sorry, in Den Haag, in, in, in Bredeltaal. En daar moesten we met drie, drie mensen opgeven en dat bleek dat de anderen, die konden alles machinaal maken, maar in... Middenin zaten sleuven die moesten gehakt worden en uitgeklopt. En dat kon het andere niet. Dus handwerk is weer belangrijk. Handwerk is weer belangrijk. En dat is wat hier gebeurt, het handwerk. Alles gebeurt met de hand. Ons werk hier bestaat praktisch door 80 naar 90 procent uit handwerk. Dat wat de smid uniek en ook nodig maakt, is handwerk. Handwerk betekent kwaliteit en maatwerk. En daarvoor moet je nog altijd bij de smid zijn. En dat blijkt ook uit de mooie opdrachten die meneer Oldenhaven in de loop der jaren kreeg. Ja, we hebben hier de ridderzaal de ridderzaal hebben we één nieuwe lamp gemaakt boven haar Maïstijd, Die zijn we nieuw. De rest van de lampen hebben we allemaal aangepast... zodat er nieuwe uh, lampen in komen. En uh, die hebben we ook naar boven de nieuwe stangen aangemaakt... met de bollen allemaal. Daar hebben we nog de krukjes. In uh, halen en Meer die hebben we ook helemaal gerestaureerd. Alle delen van de, van de krukjes. Op de armen na, maar bijvoorbeeld de hekwerken en de, en de deuren. En de ramen zijn allemaal hier geweest om te worden gerestaureerd. Hier is een kleine showroom met allerlei uh, soorten ijzerwaren die gemaakt worden. Van hekken tot, tot bronzen beelden, tot lantaarns, tot uh, nou ja, van alles. Ik zie hier een soort scharnieren. En uh, een foto van het hek van het binnenhof. Ja, het hek hebben wij ook hier vervaardigd. Momenteel hebben wij de minister president achter ons hek zitten. Die zit daar veilig? Die zit daar veilig en die komt er ook niet zo makkelijk uit. Hier voor ons ligt een hoop onderdelen van de, de kramenbrug in Amsterdam. Daar zijn we ook mee aan het restaureren. Ja, hier liggen inderdaad uh, onderdelen, een soort, soort peilig zijnde met allemaal krullen eraan en uh, allerlei versieringen, allerlei versiersels. Daarnaast liggen twee uh, bollen, ik denk dat het koperen bollen zijn. Ja, dat zijn koperen bollen, dat zijn pijnappels noemen ze dat eigenlijk, of onder de kruizen. En die komen uit de kerk van Oudkaspel. Ja, en die bollen liggen hier nu? Wat, wat uh, gaat er precies mee gebeuren? Die moeten weer gerestaureerd worden, zeg maar aangeheeld, waar nodig en uh, diverse... Dukjes, deukjes, deukjes en, uh, en beschadigingen bijwerken. En dan weer terugplaatsen naar de kerk. Verspreid over het land zitten verschillende van dit soort smederijen. Ook zijn er organisaties die het beroep van smid in leven houden. Het Nederlands Gilde voor de kunstsmeden bijvoorbeeld. Zij bieden opleidingen aan en zorgen ervoor dat de smeden die er zijn ook aantoonbaar kwaliteit hebben. Smededotaal is ook zo'n organisatie die zich inzet voor smeden. Alleen richt organisator Peer Meerding zich naast smederijen ook op andere geïnteresseerden. Smededotaal is opgericht. Uh, met als doel eigenlijk. Uh, het uh, behoud en, uh, van de kennis van het oude ambacht smeden, zeg maar. Dreigt die kennis verloren te gaan? Ja, ja, ja. er is in, in 50 jaar tijd heel veel gebeurd op het gebied van smeden. Eigenlijk komt het erop neer dat uh, de, de, de smid een heel andere functie heeft gekregen. Maar ook de, de, de hoeveelheid smeden is drastisch achteruit gegaan. Dus uh, ja, de kennis dreigt wel op te verdwijnen. En je moet nodig vastgelegd worden. Ja. We bieden op de uh, website uh, smeden, smeden, zowel gevorderden als beginners, de kans om met elkaar te communiceren en kennis over te dragen. Is er veel aanwas van jonge mensen nu? Nou, verbazend veel. En uh, kijk, uh, in principe spreekt smeden heel veel mensen aan. Ook heel veel jonge mensen. Het is toch, er zit er toch wat oerinstinct in en daaronder zit bijvoorbeeld het vuur maken. En ja, het lekker bezig zijn met vuur, heet metaal. Zelf iets creëren van niks tot iets moois maken, dat, is, dat, dat spreekt bijna iedereen aan. Alleen de drempel is heel erg hoog, omdat je, je hebt er veel spullen voor nodig Je hebt er ruimte voor nodig, je maakt er kabaal mee en er komt veel rook en stank bij vrij. Dus niet iedereen kan dat in zijn achtertuin doen. Ja, en u zegt het aantal smeden gaat drastisch omlaag. Als u naar de toekomst kijkt, blijven er wel smeden bestaan? Nou, ik denk dat wij nou in de kentering zitten. Ik denk dat, dat, dat we het dieptepunt wel ongeveer bereikt hebben. En ik denk dat nu, en dat zie je ook aan de animo die er op het moment is voor cursussen en dat soort zaken, dat uh, over het algemeen de... de nu de weer, het, het, smeden, het vak smeden weer een andere plek krijgt, dat het wel weer aan begint te groeien. En dat er juist, juist weer een beetje meer mensen komen die weer aan het smeden slaan. Al was het maar hobbymatisch. We zitten hier nu in een ruimte, een, een, een loods, met uh, nou ja, wat, wat plekken waar, waar uh, smidse Vuren is en een, en een stijl aanbeelden. Wat gebeurt hier precies? Nou ja, goed, uh, hier gebeurt eigenlijk van alles. Wij, wij bieden mensen de mogelijkheid om hier gewoon op zondag, zoals nu om oh, langs te komen en te zeggen van als jij iets wil maken, dan ga je lekker wat maken. En de rest uh, hebben wij hier op uh, donderdag vaak cursussen. En wat, wat maak ik dan op zo'n cursus? Ja, die cursussen zijn heel erg gericht op de basisvaardigheden. Dus uh, je begint bij uh, iets, iets stoms als een puntje slaan. Dat klinkt heel stom, maar er zitten, eigenlijk gebeurt eigenlijk ontzettend veel. Die techniek komt continu terug in de smeden-disciplines. Uh, dus uh, ja, je begint met een puntje slaan en uiteindelijk loop je weg met, uh, met, met een klein werkstukje. Als een uh, doorslag of een uh, lepel of uh, ik noem maar wat. Op die manier word ik benieuwd naar de vraag hoe smeden is. Hoe zijn de eerste stappen? En zo werk ik in de loods van Peer Meerding aan mijn eerste eigen smeetobject. Nou, even kijken. Jij gaat straks een, even een lepeltje uh, in elkaar timmeren. Ik mag zelf smeden. Dus, jij mag zelf smeden. En jij gaat zelf smeden. <laughs> En, uh, nou ja, goed. dat is best een pittig kwijtje. Ja? En dat laat ik je doen omdat er best wel een aantal dingen in zitten die leuk zijn om te doen. Maar ook gewoon een paar lastige technieken dat je ook voelt van dat dat best moeilijk kan zijn, zeg maar. De eerste stap naar de lepel is het warm maken van het metaal. Als het metaal lichtgeel opgloeit, is het warm genoeg. Het is dan zo'n 1100 graden. Het smidsvuur is klein, maar zeer heet waardoor het metaal plaatselijk flink verhit kan worden. Dit gebeurt door onderin plaatselijk lucht aan te voeren met een blazer. noemen we een aanjager. Een aanjager. Als het metaal warm is, gaan we beginnen met het maken van een bolletje aan de ene kant. Dit wordt het uiteindelijk een lepeltje. De rest gaat de stil vormen. Dit bolletje maken we door de hoeken van het metaal naar binnen te slaan. Waardoor het eigenlijk rond gaat worden? Dit, dit, dit vierkantje, dan gaan we een rondje maken, een bolletje. Oké. Okay. Als een bolletje klaar is, gaan we uh, een, een stukje hierachter in, of uh, hoe heet het? Uitpennen. Dan wordt het een tonnen lange steel. waar je hem vastpakt. dat is het handvat van de label. En pas dan gaan we dat bolletje, gaan we een kommetje maken. En dan heb je de lepel. Na ongeveer een half uur werk heb ik een stukje metaal met erop aan één kant een bolletje met een diameter van pakweg 2 centimeter. Dan komt nu stap 2 naar mijn lepel. De steel. We gaan nou uh, de steel maken. Okay. Dat betekent dat je dat hele vierkant 20 moet uitpennen zodat het zo dun wordt. Dat je hem makkelijk in je handen houdt en dat het een beetje lengte heeft. Ja. Dus dat is wel eventjes goed stevig doorslaan. Ik ga zo aan het aanbeeld staan. Ja, we leggen het recht op het aanbeeld. Uiteindelijk heb ik zo een steel van ongeveer een halve centimeter dikte. De kunst is om nu aan het uiteinde van de steel een puntje te maken. En nu gaan we dat puntje aanmaken. Dan gaan we een puntje aanmaken en dan gaan we langzaam taperen vanaf dat puntje naar de dikke kant. Dus dat is... Dan loopt het mooi geleidelijk naar die punt toe, de hele steel. Nou, het is een hele dunne puntje, Dan je ik me even zo van de andere kant af. Dan gaan we eigenlijk vanaf dat dunne puntje langzaam geleidelijk naar de dikke kant toe. Nu moeten er nog twee dingen gebeuren. Het eerste is puur de decoratie. Aan het einde van het puntje komt een mooie krul. Dit doen we door het staal om de punt van het aanbeeld krom te slaan. Het laatste wat nog moet gebeuren is het blad van de lepel. De steel is nu klaar, maar aan het uiteinde zit een bolletje nog. Dit slaan we geleidelijk plat op het aanbeeld. Op het aanbeeld zit een gat waar we de lepel opleggen. Met een hamer met de bolle kant slaan we er gelijkmatig een kuiltje in. Waardoor de lepel uiteindelijk de vorm van een uit de kluiten gewassen theelepeltje krijgt. Ze dus leggen we hem op een gaatje en dan zak je de onderkant die twee. Ja, dat is nou een lepeltje wordt. hè? Ja. Het de vorm van een lepel aan te nemen, ja. Ja. En zo ga ik met een eigen gesmeed werkje huiswaarts. Dit is een manier waarop het vak in leven blijft. Op deze manier krijgen mensen, dus volgens Peer Meerding, meer interesse voor het smeden hobbymatig. Op die manier wil hij kennis over het oude ambacht bewaard laten blijven. Maar natuurlijk weegt dat niet op tegen het echte beroepssmede. Echt smeedwerk blijft nodig, want echt smeedwerk heeft een geheim. Zoals een Leidse dichter dat begin 20e eeuw schetste. Wat zou toch dat geheim zijn? Dat beroemde geheim van de smid. Ik zou graag willen weten wat daar nu achter zit. Maar als ik dat zou ontdekken, dat was dan ook niet fijn. Want dan zou het geheim van de smid toch geen geheim meer zijn. Dat geheim, in hoeverre is dat veranderd in de loop der jaren? Terug naar Smederij Oldenhaven. Waarin verschilt het werk van zoon Oldenhaven met dat van opa Oldenhaven? Ja, hier vroeger, heel vroeger, toen mijn vader zeg maar, smid was, toen was het materiaal duurder het, als het uurloon. En tegenwoordig is het andersom. En vroeger kon je ook met twee mannen zeg maar, een verbinding maken, dat moeten we wellen. En dat moet je nou alleen doen, want anders is het voor iedereen niet te betalen. Maakt dat het werk zwaarder dan vroeger? Nee, het werk is niet zwaar. Het werk is uh, uh, net zo zwaar als vroeger eigenlijk... maar je hebt nu meer mogelijkheden om diverse dingen makkelijker op te lossen. Je hebt bijvoorbeeld een kraan hier in de werkplaats. En, ja, je hoeft niet zo zwaar te beuren als vroeger. Uw vader was ook smid, ook hier. Wat, als u nu kijkt naar wat uw vader deed en wat u nu doet... en uw zoon zit inmiddels ook in, in het bedrijf... wat jullie nu doen en, en vroeger. Wat is het, het grote verschil... Um, ten eerste, we zaten vroeger buitenaf met ons kleine smederijtje. En zoals u ziet hebben we hier in onze werkplaats hebben we een werkplaats met daarin een oude smederij. Ongeveer gelijk als vroeger. En vroeger was mijn vader smid. Mijn vader deed zeg maar, het hoefsmeden nog bij. En dat, wij, hebben, wij zijn wat dat betreft iets minder paardenmensen. Wij doen geen hoefsmid. Smit in totaal ziet ook een verschuiving in werk bij de hedendaagse smid. Uh, de smid vroeger was eigenlijk dé man in het dorp... die eigenlijk alles van metaal maakte wat er te maken viel. Uh, tegenwoordig uh, gaan mensen voor heel veel van dat soort spul toch naar, uh, naar de gamma bijvoorbeeld. De smid van tegenwoordig die, is, die werkt op een veel exclusievere basis. Die, die, die maakt veel specifiekere dingen op het moment. Heel anders dan wat vroeger was. Vroeger was je hark kapot en dan liet je een nieuwe hark maken... of uh, je liet je oude repareren bij de smid. Een smid moet alles kunnen. Wat zijn oog ziet, dat maakt zijn hand. Zeker in deze tijd wordt er in een smederij veel meer gedaan dan alleen smeden om van verplichte milieuvoorschriften nog maar te zwijgen. Smederij Oldenhaven is hier een goed voorbeeld van. Het is eigenlijk een uh, best wel groot bedrijf geworden inmiddels. We hebben een beetje een beeld bij van een smid van een, uh, nou ja, een werkplaatsje... met een aanbeeld en een hamer en een blaasbalg en vuur. Maar dit is veel meer, hè? Ja, we hebben een, een, een grote hal gebouwd, zeg maar, om veel meer te kunnen opslaan. Maar ook met, met stelen en zo, je moet alles beschermen. Daarom moet ook alles binnen de, de, de muren zitten eigenlijk... Vooral omdat je veel met koper en met, met diverse andere metalen werkt. Ja, dan heb je vaak problemen. Dus daarom hebben we alles veel groter gemaakt. En, dan, en toen hebben we besloten om de werkplaats in de hal te bouwen. Ja, en, en ja, we hebben zoveel mogelijk hebben we alles gemaakt. Zoals het was, alleen we hebben wat dat betreft, omdat je met die milieuvoorschriften zit, hebben we op ons smidsvuur de afzuiging. ...hebben we een helemaal een uh, gefilterde afzuiging op zitten. Er wordt Voor 99% worden alle stoffen die in de, uh, in de droogkassen zitten gezuiverd. Zeg maar. Dus het gaat 1% naar buiten. Smederijen zijn nog altijd nodig. Maar toch ziet meneer Oldenhaven de toekomst somber tegemoet. Smederijen zullen in de toekomst nog vaker verdwijnen volgens hem. In de plaats voor de waar we nu zijn zaten er zes smederijen. Die deden allemaal hetzelfde ambacht en nu bent u de enige. En Vorder is dus niet de enige plaats waar dit, uh, waar dit gebeurt. Hoe ziet u dat in de toekomst? Nou, het zou wel een groot probleem gaan worden, denk ik. Want er zijn niet veel uh, jongens die meer smid willen worden. Het ligt een beetje aan de moeders. De moeders die willen dat de jongens liever gaan studeren en leren. Want dan worden ze niet vies. En dan verdienen ze meer. En dan hoeven ze ook geen overal aan. Dus het komt eigenlijk door de moeders dat er, dat er weinig smederijen zijn? Ja, volgens onderzoek zijn de moeders de schuldigen dat de jongens geen uh, smid willen worden. Waar moet het smitwerk vandaan komen als er steeds minder hier in Nederland komen? Dat zal straks wel een probleem worden dat we dus diverse uh, dingen heel druk zullen worden. En er zullen de buitenlandse arbeiders meer nodig zijn. Want wij hebben geen vakmensen meer. Kijkend naar de smid zelf. Wat is de Smit eigenlijk voor iemand? Volgens de mensen, de, de toenmalige voorman van de stichting Gelde Kasteel, moet een Smit een overal aan hebben, een grote kerel zijn en grote handen hebben. En moet alles kunnen. Hij moet alles kunnen. Alles. En kunt u alles? Praktisch wel. Wat is het belangrijkste in uw werk? Kwaliteit. Kwaliteit, eerlijkheid, eh, goed advies. Ja, wij, wij proberen de mensen zo goed mogelijk advies te geven. Van manisje van alles... tot reparateur van de grootste en duurste kunstwerken. Dat is hoe het Smitswerk veranderde in de loop der jaren. De man van het vuur en de hamer werd een alleskunner. En daarmee heeft de smit bestaansrecht... Dat is de nieuwe manier van het smid zijn. En daarmee kan een smid de knapste dingen die machines hem niet na zullen doen. Kortom, het werk verandert en het kostenplaatje verandert. Maar één ding blijft voor meneer Oldenhaven hetzelfde. En dat is zijn motto. Vanaf 1984 hebben we dat samen uit elkaar getrokken hier. En het motto is van een goed bedrijf: de motor van ieder bedrijf is een vlot en een handig wijf. Het moet ook een beetje een lolbroek zijn, hè, geloof ik. Om Als Om een goede smid te zijn. Ja. Is dat een voorwaarde? Of uh, helpt het? Ik denk dat het wel helpt, jou. Ja. Het is uh, redelijk zwaar werk, heb ik ondervonden ja. tijdens deze toku. Toch, toch een beetje vrolijk door het leven te komen. Ja. Uh, we luisterden natuurlijk naar De Smid Inzending van de Hogeschool Utrecht School voor de Journalistiek. En Guus Beenhakker uh, die is daar inmiddels uh, afgestudeerd, hè? Uh, ja, het is ja, sinds toch? een uh, maand ongeveer. En uh, stage gelopen bij OVT. Uh, ja. En natuurlijk, daar gaat het allemaal over geschiedenis en historie. Dus uh, daarom uh, is het misschien niet zo heel verrassend dat jij deze keuze hebt gemaakt. Uh, je legt in het begin van de uitzending al even uit... dat je een serie wilde maken over uh, allerlei ambachten die verdwijnen. Ja. Wat gaan we doen na het verdwijnen van de smid? Wat is de volgende? Uh, dat, dat weet ik nog niet, maar er zijn er genoeg. Uh, je kunt zelfs denken aan bijvoorbeeld Bakker. oh ja Vroeger, uh, ja... Kocht je daar je brood? ochtends vers. En nu uh, hebben we Albert Heijn's en Jumbo's en noem maar op. Ja. En uh, nou, de vraag is wat er overblijft wel. van de bakker. Um, uh, je hebt natuurlijk ook een lepel gemaakt. De lepel ja. is, uh, is ook nu hier. Hè? de mensen ja. kunnen hartstikke interactief ook op uh, radio1.nl de webcam bekijken. En dan zie je, ja, wat zullen, hoe ze zullen het omschrijven. Je hebt het al een beetje in de documentaire gedaan. En, uh, ja, het ja. begon als een, als een vierkant stukje ijzer. Uh -huh. En uh, nou, nu is het een lepel met een mooie krul eraan. Het is best wel een, een, een lange lepel. Het was 10 centimeter. Die hij nu uh, 15 à uh, ja. 20 centimeter lang is. Ja, Met, hij, de, ja. hij is niet heel handzaam, maar hij ziet er mooi uit. Ik hij ziet er wel, mooi hij, uit, hij, ja. Je herkent hem als lepel. Geef Dit maar eens is door even aan voor, jongens de jongens naast je. Dat is altijd goed. Voor de vensterbank. Um, hoe erg is het dat de smid verdwijnt? Vroeg ik me af toen ik zat te luisteren. Uh, ik vind het niet zo erg. Maar ik denk bovendien dat, hij, dat de conclusie is dat hij niet zal verdwijnen. Alleen, het is niet meer zo dat ieder dorp nou zes smederijen heeft. Maar er zijn altijd werken met metaal die niet door machines gedaan kunnen worden... omdat ze echt uniek zijn. Zoals bijvoorbeeld het, uh, het, uh, de fontein van het Binnenhof... Ja. of de troon van haar majesteit, of, of zijn majesteit inmiddels. Dus ze zullen altijd blijven. Dat ja. is een beetje, uh, maar het is ook een beetje nostalgie, opnieuw dus... en je, je zou het gewoon zonde vinden als zo'n... Uh... Uh, ja, ook. Ja. ook uh, het is inderdaad iets dat iedereen kent. Iedereen heeft een beeld wel bij de smid. Um, maar ik denk dat de meeste mensen nog nooit de smid in het echt gezien hebben... Ja. Ik hoor ook nooit iemand die zegt, uh, oh, mijn vader is smit. <laughs> uh, drie heren zitten hier in de studio. Drie genomineerden voor de NTR Radioprijs 2013. We maken even een sprongetje. Laten we negeren even de uitkomst van deze prijs. Of jullie die nou winnen of niet. Wat maak je nou over tien jaar, denk je? Uh, vind ik heel lastig. Maar het grappige is, ik liep hier heen. En uh, nou, zoals al gezegd hadden, kwam ik hier altijd voor OVT. Op Mediapark, maar ook in deze studio. En ik liep van het station... Uh, over het mediapark ik, zat ik terug te denken van nou, vroeger liep je hier iedere week. En dat vond ik toch wel heel erg leuk. Dat realiseerde ik me nu eigenlijk. Dat, dat het gewoon een uh, leuke uh, tijd was om hier, uh, wat ik deed daar. Kortom, je wil weer terug. Je wil weer werken bij uh, ofwel uh, OVT of andere radioprogramma. Nou, sowieso radio. Uh, maar OVT vond ik heel leuk. Heel leuk. Gewoon vanwege ook de verhalen die je kunt vertellen over de geschiedenis. Nou, dat zegt Guus, Guus van de, van de Smit. Jullie jongens, Rick en Menne, wat, wat, wat moet het tien jaar uh, brengen? Nou ja, ik, uh, ik wil sowieso wel bij de radio blijven of, of tv. En dan, uh, als het aan mij ligt, uh, wil ik wel verder gaan met de muziek of, of popjournalistiek of human interest. Ik wil met mensen bezig zijn. Ja, persoonlijk. Je bent een mensenmens. Ik ben een mensenmens. Mens. Ja, precies. Ja, dat dacht ik al. Je ja. zit nu bij, uh, bij de Caro al. Uh, ja, dan ik dan ben freelance muzieksamenstellen bij uh, Theater van Sentiment. Ja. Heel leuk. bureau. Het verdwijnt, het gaat naar uh, Radio 5. Ja. In het weekend. Dat is niet zo goed nieuws. Zeg, ga jij nou mee? Of, uh, ben je dan uh, je voorlopig bent? niet. Maar misschien bij het uh, nieuw programma. Jij nog even tot slot. Uh, Mennen, wat, wat wil jij dan gaan doen? Ik sluit me aan bij Rick. Ik ben ook een mensenmens. <laughs> dus iets meer mensen. Dan moeten we niet allemaal over elkaar na gaan praten. Hè? Dat is niet de bedoeling. <laughs> maar uh, ja, verhalen maken, documentaires. Wat we nu hebben gedaan, dat heb ik erg van genoten. Um, Ga alle documentaires nog even luisteren. Dat zeg ik niet alleen tegen jullie. En jullie komen net terug van vakantie. Dat gaan jullie nog doen ook. Hè. We gaan elkaar weer zien bij de finale. Dat is dus over enkele weken. Op de zaterdag om kwart over zes hier op Radio 1... gaan we horen wie er heeft gewonnen. Iedereen thuis. ntr.nl slash radioprijs. Daar staat alles op een rijtje. Ook alle links. En daar zie je ook hoe je kan stemmen. En dat is eigenlijk gewoon liken op Facebook. De beste documentaire wat u betreft. Graag eventjes aangeven. Dat helpt weer in de beoordeling voor de publieksprijs. Uh, volgende week hebben we weer twee um, genomineerden in de studio. Celine de Mulder met ADHD is hier dan. En Anne Beens uit Amsterdam met Thuiskomen. En hier op Radio 1 nu NMS Langs Lijn met Henry Schut. Heren, dank voor jullie komst. Geen dank. Een Geen dank. Hele fijne avond. Guus Beenhakker, Menno Doorland en Rick Kraus. Dankjewel.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 Ik ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl.